uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. De Vrakingskamer doet morgenochtend uitspraak in de zaak Robert M. Gewonden in Brussel, waar een man inrijdt op een politieescorte... en zes arrestaties rond het afluisterschandaal van News of the World in Groot-Brittannië. Vanmiddag veel bewolking, nauwelijks zon, ongeveer 10 graden is het. Ook morgen weer een rustige en droge dag, vooral in het zuiden dan morgenmiddag af en toe zon... Temperatuur stijgt naar 10 graden in het noorden van het land... en 14 graden daar waar de zon schijnt in het zuiden. Robert M. gaat ervan uit dat zijn straf al vaststaat. TBS en nooit meer vrij. De rechters halen volgens hem trucjes uit... om beslissingen te nemen die goed vallen in de samenleving. Dat zei hij vanochtend bij de behandeling van zijn wrakingsverzoek. Zijn advocaat, Wim Anker, legde daaruit waarom de rechters moeten worden vervangen. Het Openbaar Ministerie verzette zich daartegen. Waar het bij cliënt op neerkomt, die zegt... Die rechtbank, dat formuleert hij steeds tegen ons... die gaat op een bepaald doel af en nemen daartoe bepaalde beslissingen. Dat gevoel bekruipt hem. De zaak is al rond. Ik denk dat uit hetgeen de advocaten vandaag hebben gezegd... en ook uit hetgeen hun cliënt heeft gezegd, Robert M., blijkt dat het met name gaat om de beslissing over het spreekrecht... die de rechtbank gisteren heeft genomen. Zijn ze het niet mee eens? Wij denken dat het toch meer een soort van verkapt appel is. Toch een poging om dat terug te draaien alsnog? Toch alsnog ze zijn ze het er niet mee eens en daar zien ze op deze manier misschien toch nog een mogelijkheid om daar iets tegen te doen. Maar bij grond voor een wrakingsverzoek gaat het erom. Dan moet je kijken naar de beslissing en kan die beslissing alleen maar zijn genomen omdat ze al voor ingenomen zijn. Omdat ze hun mening al klaar hebben over wat er met deze verdachte zou moeten gebeuren. Als dat de enige verklaring kan zijn voor die beslissing van de rechtbank. Dan zou dat de grond zijn voor wraking. Ja. En we menen dat dat niet aan de hand is. Dat spreekrecht dat is een paar keer afgewezen doordat de rechtbank zegt... gelet op de aard en de omvang van de zaak. En omdat de wetgever deze feiten nooit zo heeft kunnen voorzien en veronderstellen. En dan zeg ik, wat feiten? Vermoedelijke feiten. Te laste gelegde feiten. Eventuele feiten. We zijn allemaal jurist, de procesdeelnemers. We moeten zorgvuldig formuleren, juist in deze zaak. Daarvan hebben ze later gezegd, ja, daarmee bedoelen wij inderdaad ten laste gelegde feiten. En daar gaat het ook uiteindelijk natuurlijk over. En u moet niet uit het oog verliezen dat de verdachte voor een deel deze feiten natuurlijk ook wel heeft bekend. Uh, en dat er ook voldoende bewijs is. We moeten er ook niet omheen draaien dat het wel om een bepaald soort feiten gaat. Dan zeg ik rechtbank, u moet de feiten vaststellen. Ergens in mei, juni, niet nu, niet halverwege het proces, straks. Dat is zorgvuldigheid. Zij advocaat Wim Anker en Alexandra Oswald van het Openbaar Ministerie hoorden u ook. Ze spraken met Matthijs van der Wiel. De Vraagingskamer van de rechtbank in Amsterdam hoopt morgen om negen uur uitspraak te kunnen doen. CDA-voorzitter Rutte Peetoom blijft bij haar verklaring dat haar woorden verkeerd zijn weergegeven. Gisteren ontstond een verwarring. De Limburger en het Nederlands Dagblad schreven dat Peetoom op een CDA-bijeenkomst in Limburg zei... dat er geen strengere regels voor immigratie mogen worden afgesproken... bij de onderhandelingen die nu gaande zijn in het Katshuis. Maar Peetoom houdt vol dat ze dat niet zo heeft gezegd. Ze heeft alleen maar aangegeven dat het belangrijke thema's zijn voor CDA-leden. Rutte Peetoom. Bij onze leden leven allerlei uh, ja, ideeën en zorgen. Die nemen we serieus. Daarom was ik gisteren ook de hele dag in Limburg om, uh, om dat uh, te horen en om mensen te spreken. Dat nemen we gewoon mee. Uh, ik heb gisteren een verklaring gegeven, daar houden we het bij, zitten mensen aan tafel en de ervaring leert dat je uh, op zo'n moment uh, ook wat radiostilte in de acht moet nemen, dat is goed voor iedereen. Er zijn afspraken gemaakt om uh, media radiostilte te houden, toch leven er zorgen in de partij, u bent voorzitter van die partij, daar moet u ook naar luisteren. En naar die zorgen, hoe lastig is dat uh, voor een partij als het CDA om aan die ene kant die mediastilte te hebben en aan de andere kant de zorgen in de partij? Dat is helemaal niet lastig. Daar ben ik voorzitter voor. Om te luisteren wat, naar wat er bij mensen leeft. Om met mensen te praten. Om voortdurend op de hoogte te blijven van wat je achterband vindt. En uh, ja, dat doe ik ook uh, van harte en met verven. Maar als u nou uh, nog een keer naar zo'n zaaltje gaat in Limburg of een andere provincie. Zegt u dan, er is sprake van mediastilte. Ik ga niet reageren op vragen over bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking of asiel? Ik zit niet aan tafel. Dat is duidelijk. En verder heb ik de verklaring gegeven. En wens ik jullie gewoon een hele fijne dag. En daar liet ze het bij, Ruth Peethoom. slaggever Marcel Bril, eh, jij sprak kort met haar... Je hoort aan alles dat het allemaal heel gevoelig ligt, hè? Ja, inderdaad, dat klopt. Het is niet nieuw dat de CDA-leden zich zorgen maken... over de opvattingen van de PVV over ontwikkelingssamenwerking en immigratie. Het is een dilemma voor de partij. Ze zitten nu aan tafel met Geert Wilders. Maar er leven ook zorgen. En aan die onderhandelingstafel willen Buma en Verhagen... een goed resultaat binnenhalen. Vooral op het vlak van hervormingen en bezuinigingen. Dan is het heel onhandig dat er een discussie ontstaat door opmerkingen. Hoe ze ook pre precies gemaakt zijn van de cda en je hoort het haar zeggen, uit ervaring blijkt dat het slim is om in dit soort gevallen je mond te moeten houden. Dus daarom, uh, daaruit kun je afleiden dat ze inziet dat door de aandacht die ervoor is, uh, onbedoeld gedoe is ontstaan. Ja, ja, het ligt ook gevoelig natuurlijk omdat de PVV, uh, Wilders, vorige week zei toen ze begon aan die onderhandelingen. Uh, we gaan ook praten niet alleen over financiële zaken, maar ook over immigratie, ontwikkelingssamenwerking. Um, en nu mevrouw Peto om die opmerkingen heeft gemaakt... Kan, kan de boel dan in het katshuis op scherp komen te staan? Dat kan, maar dat hangt er vanaf hoe bijvoorbeeld Gert Wilders gaat reageren. Als hij de kanten bewaart en zegt... ik onderhandel niet met Peto, maar met Verhagen en Buma... dan is er voorlopig niet zoveel aan de hand. Maar doet hij dat niet, en zegt hij iets anders... Ja, dan is die kans er. Hè. Dan uh, kan er in meer of mindere mate een complicatie ontstaan. We kunnen ze vanmiddag uh, gaan schieten... de meeste hoofdrolspelers rondom het Vragenuur. Maar ik betwijfel wel sterk of we dan veel meer krijgen te weten... want de kansen Erg groot dat ze zich achter de eigen opgelegde media stilte gaan houden. Ja, dat ze vanmiddag wel in het katshuis gaan zitten rond een uur of vier. Maar dat we daar niet al te veel over te horen krijgen. Marcel Bril, dankjewel. We gaan naar Brussel. Opmerkelijk incident daar voor het Koninklijk Paleis. Er is een automobilist ingereden op een escorte van de ambassadeur van Qatar. Joris van Poppel, onze correspondent, staat voor het Koninklijk Paleis in Brussel. Joris, wat is er gebeurd? Wat weet jij daarvan? Ja, het incident vond hier plaats voor het Koninklijke Paleis van Laken aan de rand van Brussel. Motoragenten, acht motoragenten stonden te wachten bij het toegangshek op die ambassadeur van Qatar. Die was al binnen, zijn geloofsbrieven aan het aanbieden. Dok opeens een auto op met een man erin, die reed in op de motoragenten, uh, raakte allemaal gekwetst, zoals ze dat hier uh, zeggen. Twee motoragenten zijn zwaar gewond. eentje is in levensgevaar. Volgens, getu volgens een getuige uh, gaat het om een man van een jaar of vijftig, door de politie uit zijn auto gehaald. Zou niet zwaar gewond zijn en uh, hebben verklaard dat hij zelfmoord wilde plegen. Maar daar is nog niks meer over verteld. De politie gaat niet uit van een aanslag, gaat voorlopig uit van een zelfmoord, maar behandelt de zaak wel als een poging tot moord. Officieel hebben ze nog niks verteld over wat het motief zou kunnen zijn, jongens? Dat wordt op dit moment wordt dat onderzocht door het federale parket. En een woordvoerder, heb ik net gesproken, die kon daar nog niks verder over zeggen wat precies het motief van de man is. Ze gaan er vooralsnog uit van zelfmoord, omdat hij dat zelf heeft verklaard. Acht gewonden. Twee daarvan een zwaar. één zelfs in levensgevaar. Joris van Poppel bij het Koninklijk Paleis in Brussel. Dank je wel. Dit is het NOS-journaal. Het dooralt Megens. Van Groot-Brittannië. Daar zijn zes mensen gearresteerd... vanwege het afluisterschandaal rond de sensatiekrant News of the World. Het grootschalige schandaal brak vorig jaar in alle hevigheid los. En het leidde onder meer tot het opheffen van de krant. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, is bekend om wie het gaat? Officieel niet, de politie heeft uh, nog geen namen vrijgegeven, maar verschillende media noemen de naam van Rebecca Brooks en ook haar echtgenoot. Nou, Brooks is de oud-hoofdredacteur van News of the World, die later ook bestuursvoorzitter werd van uh, News International. Dat is het uh, moederbedrijf waar News of the World onderdeel van was. Brooks werd vorig jaar al gearresteerd voor medeplichtigheid aan het afluisteren van mobiele telefoons, is toen op borgtocht vrijgelaten. Nu is opnieuw gearresteerd, maar wel op een andere verdenking. En, en waar wordt ze nu dan van verdacht? Wat hebben ze nu gevonden? En niet alleen haar, maar dus ook die vijf anderen. Dit gaat dus niet om het hekken, maar om belemmering van de rechtsgang. De verdenking is dat ze heeft meegewerkt aan het vernietigen van uh, bewijsmateriaal... dat ze het politieonderzoek heeft gesaboteerd. Ja, en dit, dit brengt eigenlijk een, een nieuwe laag in dit uh, politieonderzoek. Uh, we weten dat News International in de aanloop naar... en tijdens het politieonderzoek miljoenen e-mails heeft gewist van haar servers. Ja, en dat zou hier dus wel eens mee uh, te maken kunnen hebben. En zo komt de crisis bij News International in een nieuwe fase, want uh, op het belemmeren van de rechtsgang... staat een veel zwaardere straf dan het hacken van uh, mobiele telefoons. Dat nemen ze hier erg serieus in Groot-Brittannië. In principe kun je daar levenslang voor krijgen dan moet ik er meteen bij zeggen dat het nooit voorkomt... dat verdachten ook daadwerkelijk uh, levenslang krijgen voor uh, dit misdrijf. Maar, maar dan hebben we het wel over straffen tot, uh, tot tien jaar gevangenis. Zeg Ryan, en nou zijn ze al ruim een jaar bezig met dat onderzoek... naar dat afluisteren. Um, is, is het einde in zicht? Wanneer wordt het afgerond? Ja. Dat is een hele goede vraag, want je ziet ook vandaag weer dat dit onderzoek maar blijft uh, uitdijen. Eén uh, probleem is de enorme hoeveelheid uh, bewijsmateriaal die de politie heeft. Uh, de politie zegt, we hebben uh, uh, nu bevestigd dat er meer dan 800 mensen zijn afgeluisterd. Maar mogelijk gaat het om duizenden. Nou, dat moet allemaal onderzocht worden. Uh, uh, ook, er komen steeds nieuwe feiten naar boven drijven. Dat begon het onderzoek naar afluisteren. Ze stuiten vervolgens op aanwijzingen... dat de politie ook is omgekocht. Vervolgens kwamen de bewijzen bovendrijven dat ook computers gehackt zijn. Nou, op dit moment lopen er nu drie aparte politieoperaties... Tegelijkertijd allemaal hebben ze te maken met dit ene schandaal. En de politie zei vorige maand nog dat ze dat onderzoek waarschijnlijk ook gaan uitbreiden naar andere media. Dus niet alleen News of the World. Nou, we hebben gezien dat uh, de afgelopen weken ook journalisten van The Sun zijn gearresteerd. En ik vermoed dat het nog wel even zal duren voordat dit uh, allemaal is afgerond en dan de rechtszaken kunnen beginnen. Arjen van der Horst in Groot-Brittannië, dankjewel. Syrië heeft mijnen gelegd op wegen naar Libanon en Turkije. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. In een rapport staan getuigenverklaringen van vluchtelingen die ledematen missen. en van een mijnenruimer die op weg naar Turkije 300 mijnen zou hebben weggehaald. Human Rights Watch weet niet hoeveel mijnen het regime van Assad heeft neergelegd. maar noemt het gebruik ervan buitensporig. De binnenvaart gaat volgens de ING een zwaar jaar tegemoet. Er zijn te veel schepen in de vaart, zegt de bank. De ING heeft een studie gedaan naar de toekomst van de binnenvaart. Vorig jaar zagen we een langzaam herstel, maar door de crisis loopt dat herstel forse vertraging op, zegt de bank. In de tankvaart is de komende jaren sprake van overcapaciteit en ook de bulkvaart stagneert. Bovendien is de financiële positie van vooral kleine binnenvaartondernemers niet rooskleurig, zegt het economisch bureau van ING. De radiozenders van de publieke omroep, dus ook deze zender Radio 1... die hebben korte tijd last gehad van een storing. Eh, tussen 11 en 12 vielen de zenders korte tijd uit, zo'n 10 minuten. Daardoor was er om 12 uur geen nieuws te horen op een aantal zenders. Intussen, maar dat mogen duidelijk zijn, zijn de zenders weer in de lucht. Het is nog niet bekend waardoor ze zijn uitgevallen. Sport. Bayern München en internationale uit Milaan gaan vanavond allebei proberen de kwartfinale te bereiken van de Champions League. Bayern krijgt bezoek van het Zwitserse Basel. Inter ontvangt in Milaan het Franse Olympique Marseille. Beide ploegen moeten proberen een achterstand van 1-0 goed te maken. Ronald van der Geer, onze verslaggever, volgt vanavond voor Radio 1 een duel in München. Ronald, wordt dat een makkie voor Bayern na die kwartfinale? Nee, dat is voor het zeker geen makkie. Want uh, Basel heeft zich op poptafs reuze dit seizoen. Niet voor niets zijn ze uh, inmiddels in de knock-outfase van de Champions League terechtgekomen door onder meer... Manchester United achter zich te laten. Dus wat dat betreft heeft deze ploeg zich wel volwassen genoeg getoond... om het ook Bayern lastig te maken. En dat bleek eigenlijk ook wel in dat eerste duel. En Basel is nog steeds een ploeg die, ja, die onverslaanbaar lijkt in de eigen competitie. Heel ver voorop staat. Ja, en ook nu gewoon naar München gaat met het idee... we gaan een doelpunt maken. We gaan gewoon ons eigen spel spelen en laat München maar komen. Ja, en Bayern München is niet de ploeg in topvorm op dit moment. Hoewel afgelopen weekend een 7-1 overwinning op Hoffenheim misschien juist is dat de ommekeer voor de ploeg uit, uit München. Ja, en Arjen Robben is de man in vorm. Kan die het verschil maken vanavond? Wellicht. Hij is uh, net op tijd, zou je bijna zeggen, voor Bayern weer, weer in vorm. Net als het, het hele elftal. Uh, de druk ligt er overigens wel op hè, in, in München. Want de finale dit jaar van de Champions League is in München. Dus er is uh, de ploeg van Arjen Robben alles aangelegd om in elk geval verder te komen. En het is natuurlijk een schande als je wordt uitgeschakeld door Basel. Qua ja. naam dan. Ja. Ronald van der Geer, dankjewel. Uh, beide duels zijn vanavond te volgen vanaf half negen op deze zender Radio 1. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Sean Bakker. Goedemiddag. Files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 4 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein, 3 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen, bij Gorkum, ook daar 3 kilometer. Dankjewel. Dan nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De wrakingskamer in Amsterdam doet morgen uitspraak in de zaak Robert M. Gewonden in Brussel, waar een man inrijdt op een politie-escorte. En zes nieuwe arrestaties rond het afluisterschandaal... van News of the World in Groot-Brittannië. Precies 14 over 1, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV weer op deze zender en het vervolg van lunch. Ervaar nu zelf de luxe van de onafhankelijke geest en probeer...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 Dit is Radio 1 en CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is Boekenweek. Maar hoe ontdekken uitgeverijen nou eigenlijk nieuw talent? Een werklunch zometeen met de scouts die veel rotzooi onder ogen krijgen en dan de pareltjes eruit moeten vissen. Na half twee zijn standpunt.nl de stelling: het is terecht dat de advocaten van Robert M. de rechtbank hebben gevraagd. Nou, daar is al uh, zoveel over gezegd. Uh, nu, uh, u weet intussen de achtergronden daarvan. Dat hoef ik niet meer uit te leggen. Ik geef u nog wel een keer het riedeltje met alle nummers en cijfertjes. Bent u het uh, eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070, 70, dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het is boekenweek en dat betekent feestje na feestje voor de Nederlandse literaire wereld. Mooie tijd voor uitgeverijen om hun slag te slaan en nieuwe schrijvers binnen te halen. Maar hoe pik je nou de beste eruit? Waar vind je jong talent en hoe herken je ze? Jelten Nieuwe Huis van uitgeverij Atlas Contact. Goedemiddag. Goedemiddag. Jouw werk is het om die nieuwe auteurs te ontdekken. Wie heb je bijvoorbeeld al achter je naam staan? Nog niet zo heel veel mensen, want ik loop nog niet zo heel lang mee in het wereldje. Maar uh, ik uh, mag achter mijn naam zetten. Uh, Hanna Berfoet, onder andere en uh, Twan Heijmans. Die, uh, die heb ik uh, aan hun boeken geholpen. Ja. Nou, Oké, okay. dat zijn toch wel mensen die we wel zo links en rechts wel kennen. Stel, hè, ik wil schrijver worden en ik heb op mijn zolderkamertje een boek geschreven. Heeft dat dan zin om dat naar jou te sturen? Dat, dat heeft zeker zin, maar uh, wat je dan beter eerst kunt doen is uh, kijken of je via via met mij in contact kunt komen. Rechtstreeks naar de uitgeverij en de manuscript sturen is, uh, heeft, heeft minder kans. Want dan zie je mijn lelijke kop erbij. Als je bij, bij je langskomt, dan denk je van nou, die man heeft een doorleefd uh, gelaat. Die zal ook wel een doorleefd leven hebben geleid. Misschien zit er wat in of zo. Zo werkt dat. Uh, nou ja, het, het, is al, het is altijd goed om uh, via, via uh, een, een tip te krijgen. Uh, ik bedoel, als ik, uh, als ik iemand ken die jou kent en die, die zegt tegen mij: luister, ik heb. Uh uh, ik ken Jurgen van den Berg en die, uh, die kan heel goed schrijven, mm. dan, uh, dan ben ik daar eerder geneigd om daar uh, goed naar te kijken. Al, al was het alleen maar omdat ik dan een vriendendienst uh, aanbied zeg maar, aan, mm. aan degene die jou aanbrengt. Maar als ik, als ik zeg maar dat, dat mijn eigen manuscriptje opstuur en bijvoorbeeld die eerste pagina is al gelijk fantastisch, dat ik daar prachtige zin in heb gezet en, en ook gelijk mensen te pakken heb, dat, dat, dat maakt dus eigenlijk niet zoveel uit, begrijp ik? Ja, ja, zeker wel, zeker wel. Uh, we, we kijken Zo, zo, zo gauw een uh, manuscript binnenkomt, uh, uh, kijkt daar iemand meteen naar op de dag zelf, en uh, daar, daar wordt meteen een eerste schifting in gemaakt. Wat, is, uh, wat, is echt, uh, wat kan echt absoluut niet door de beugel, en wat, is wel, wat zou goed kunnen zijn. En dan gaan de redacteuren naar ja. kijken. Wat is eigenlijk waar van het romantische verhaal? Van dat, dat de eerste zin vaak al maatgevend is. Ja, de, dat, ja. Daar zit wel wat in. Ja. Als de eerste zin slecht is, dan leg je hem al gelijk terzijde. Dat niet, maar de, de, de kans is wel veel groter dat als de eerste zin uh, goed werkt, de, dat dan uh, de rest van het manuscript ook uh, de moeite waard is. Oh, ja. Oké, okay, dus dat is zeg maar als wij met z'n allen naar jullie toe willen komen. Uh, dan is het dus ook toch veel feestjes aflopen en via-via proberen contact te leggen. Ja. Als je het echt uh, overtuigd bent van je zaak, uh, het gewoon opsturen misschien. Ja. Jullie, jullie benaderen zelf ook mensen. Ja, klopt. Dat is eigenlijk. Uh, het, het, de meeste van de auteurs die wij uitgeven, daar zijn we zelf achteraan geweest. En uh, zijn niet bij ons binnengekomen. Hoe werkt dat dan? Ja, dat, dat, dat is ook een kwestie van feestjes aflopen en netwerken. Uh, dat is wat de redacteuren eigenlijk al decennia lang doen: uh, op de juiste boekpresentaties zijn. En, uh, en uh, in, in de grachtgordel uh, rondhangen en in, in cafés zwart zitten en in de juiste, ja, de juiste netwerken binnendringen. <lacht> Uh, maar het gebeurt ook steeds meer online. Ja, ja leg dat eens uit. Want ik stel, ik woon in Jipsing-Boermussel. Dat neem ik vaak als voorbeeld. Dat ligt ergens in Groningen. Daar kan ook een fantastische schrijver wonen. Zeker. Ja, die komt niet in dat café daar in de, in de grachtengorrel. Nee, dat is het probleem. Dat is het, uh, dat is het leuke van uh, uh, wat er momenteel met uh, uh, social media gebeurt en wat er online uh, mogelijk is. Als jij uh, vindt dat je goed kunt schrijven en je wil daar graag mee naar buiten treden... dan kun je zo een, een blog beginnen en dat op internet zetten. En uh, dat houden wij in de gaten. Wij, uh, uh, ja, wij speuren regelmatig internet af op zoek naar... Uh, mensen die, uh, die een mooie blog hebben. En als iemand dus leuk schrijft op zijn blog... want daar kan je wat meer kwijt dan in een, in een tweet natuurlijk. Want ik neem ook dat je Twitter ook wel volgt. Maar ja, dat zijn maar 140 tekens. Uh, ja, dat is zacht uitgedrukt. Ik ben, ik ben een soort halve Twitter-verslaafde. Uh, ik, ik ben veel op Twitter. Dat, dat, is, uh, dat is inderdaad een, dat is een handige manier om te netwerken... Uh, buiten feestjes om, zeg maar. Uh, zeker voor uh, mensen als ik die kinderen hebben... en niet, niet iedere avond naar een feestje kunnen... Hmm is het handig om uh, op die manier... Waar mensen in de gaten te houden. Maar iemand kan in 140 tekens heel grappig zijn... maar om dan vervolgens een heel boek van zo iemand te lezen... dat is natuurlijk een ander verhaal. Nee, natuurlijk. natuurlijk. Uh, een tweet is, is het begin. Uh, dat, je moet je voorstellen dat... Uh, dat nou ja, Twitter wordt vaak gezien als een soort online uh, stamkroeg. En dat is eigenlijk precies wat het is. Je, je, het is een hele... ...laagdrempelige manier om met iemand in contact te komen... ...en om uh, gewoon af en toe een babbeltje te doen. En uh, uh, uh, uh, op een gegeven moment uh, kom je erachter dat die iemand misschien wel bij jou past... ...en dat hij smaak heeft en dat hij grappig is en dat hij intelligent is... Uh, ...door wat hij schrijft, door, uh, door hoe hij op jou reageert. En dan uh, nou ja, kun je je eens afvragen wat er achter zo iemand zit. En ja. vaak hebben dat soort mensen dan toch ook een blog of, of anderszins een website... En daar kun je, je dan verder in verdiepen. En dat, als dat heel tof is, dan kun je met zo iemand ja. gaan afspreken. Maar jij bent toch echt een soort poortwachter ook. Of je nou zelf mensen ze benadert of ze komen bij jou. En, en dat heeft dus ook te maken met, met jouw eigen karakter en je persoonlijkheid. Ik bedoel, iemand klikt met jou of niet. En, en ja. als dat niet zo is, dan kan het nog best een goede schrijver zijn natuurlijk. Uh, zeker, zeker. Uh, maar de vraag, het is dan wel de vraag of, of die persoon bij mij tot een, succesvol, uh, tot een succesvolle uitgave kan komen. Uh, bedoel, het komt ook wel eens voor dat ik dingen zie die heel goed zijn waarvan ik denk, die passen. Uh, de, de mensen die uh, die ik daarachter vermoed, die, die passen beter bij die en die collega van mij. Ja. Uh, het, een boek moet. Uh, ik, ik, ik denk dat het moet klikken, zeker als je, als je uh, literatuur schrijft, dat het heel erg moet klikken tussen redacteur en auteur, dat je anders uh, geen succesvol boek nou, kunt maken. Nee. Blijf even meeluisteren, Jantje. We gaan even naar uh, Paul Sebers, die ja. is uh, literair agent. Uh, goedemiddag. Hallo. Ook altijd op zoek natuurlijk naar talent. Zeker. Hoe werkt dat dan? Nou, wat je had gezegd, eigenlijk. De, ja, wat je had gezegd. Hey <laughs> oh, je yes. had. Um, nee, wat, wat, wat we allemaal natuurlijk doen in het boekenvak. Kijk, je, je bent allemaal voortdurend op zoek naar uh, uh, nieuw talent natuurlijk. En wat dat ook is, of dat nou, een kookboekschrijver of een trillerschrijver, of een managementboek of een hele mooie literaire roman. Maar je bent altijd bezig. Als je dat niet doet dan. Um, moet je aan de werk ja. gaan zoeken. Maar, maar jij hebt ook een goede papierversnipperaar staan. Want je krijgt dus ook heel veel rotzooi te wij, zien. Wij krijgen ongeveer duizend manuscripten per jaar. En op allerlei manieren. En daar gaan we met 1 Dat zijn dus een stuk of 10 gaan we, er, gaan we mee door. Dus we gaan er inderdaad 990 uh, verdwijnen. Ja. En, en heb je daar wel eens een enorme fout in gemaakt? Dat jij iets zijde had gelegd of zelfs al in de ja. versnipperaar had gegooid. Dat later bij een andere... Uh, ja, Uitgever uitkwam en uh, gigantisch heeft gescoord? Ja, nou niet gigantisch, maar wel. We hebben wel <laughs> dingen afgewezen die wel een succes zijn geworden, er, ergens elders. Maar het wil niet zeggen, als een ander er succes vermaakt dat jij dat ook had gedaan. Ja. Snap je? Het is toch ook een kwestie van timing, planning, bevlogen, redacteur, goede omslag. Uh, lanceringsdatum, uh, lanceringswijze. Die bij een ander weer anders was gaan, maar door het geen ja. succes was geworden. Dus het is toch een beetje. Uh, als jij het afwijst. Wij zeggen altijd: als we het afwijzen. wij zijn niet de aangewezen persoon om u te vertegenwoordigen. En dat is ook wat we ermee bedoelen. Ja. We zeggen niet: het is goed of slecht. of u zal nooit in de boekhandel komen liggen. of u wordt nooit een succes. Maar. Um... Niet bij jullie in ieder geval. In ieder geval niet nee, nee, via ons. Nee. Wij, wij vallen niet op uw boek. Dus wij zijn niet nee. de beste om u te. te... Uh, te verkopen. Ja, maar bijvoorbeeld, ik begrijp, Robert Fouisje, heb jij min of meer uh, begeleid naar na het ja. succes wat hij nu heeft? Want hij, die heeft Dat al heel cool, lang ja. lopen leuren. Cool, ja. Zeg je Die heeft heel lang lopen leuren voordat hij eindelijk zijn boeken eens een keer het uit. is dus voor hem. Nou ja, precies. Maar, maar <laughs> ik wil laten zeggen, daar zagen heel veel mensen het eerst niet in zitten. Nee, die is heel vaak afgewezen. En op een gegeven moment zei ik, nou Robert, nog één zomer gaan we er even goed doorheen. Dat heeft hij toen gedaan. En toen hebben we het aan één uitgever gestuurd en die heeft het verkocht. En nu zijn we 200.000 exemplaren verder van alleen maar nette mensen. Ja. En dat maar... gebeurt natuurlijk heel vaak, maar dat wil niet zeggen dat het bij elke uitgeverij zou was gegaan. Ik denk wel dat, dat Robert uiteindelijk natuurlijk wel ergens was gekomen boven bovendrijven en zou ontdekt zou worden. Maar... Um, ...het is geen garantie dat het bij een ander precies hetzelfde effect zou hebben. Dat zie je ook vaak als auteurs wisselen van uitgever... ...dat ze bij de ene uitgeverij een kleine of middelmatige schrijven. Dat is natuurlijk vooral bij Koch, nu die naar Ambo Antos is... Natuurlijk, ja, ...ook iets andere boeken gaan schrijven... ...maar ook heel veel meer gaan verkopen dan uh, vroeger. Ja, Herman Koch hebben we het over, hè, van Heddiné ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, en, en bijvoorbeeld van Jelte Nieuwhuis, die ken jij gewoon heel goed... Ja, wij, wij hebben natuurlijk allemaal. Uh, uh, redacteuren en agenten hebben natuurlijk dagelijks contact. Wij zijn op zoek naar mooie dingen en zij ook. Dus als wij iets moois hebben, dan willen wij ook zorgen dat die uitgevers dat ook zien. En als wij iets moois hebben, willen ze dat ook zien. Dus je bent, je bent een, een beetje een concurrent. Weet je, wij zitten ook, ik zit ook hier op Twitter naar talenten zoeken en wedstrijden en, en netwerken en tijdschriften en kranten. Maar dat doe je altijd ook. Dus je bent een beetje een concurrent, maar je wil je wilt allemaal wel. Als er iets, mo iets moois is, wil je dat ook wel samen ja. natuurlijk, uh, in de markt zetten. Hebben jullie al afgesproken vanavond voor, uh, op het boekenbal? <laughs> ja, en ik. Nou, we, hebben niet echt een, we spreken niet echt af met elkaar. Iedereen ziet we elkaar zien elkaar top. altijd. En, ik, niet en aan ik, sta al, ik sta al twintig jaar op dezelfde plek ongeveer, waar iedereen een beetje langs loopt. Dus, uh, ja, die, dacht, plek, die plek op die trap is intussen ook vrij, dus daar kan ook weer iemand die staan. Trap is, ja, maar daar hoef ik niet per se te zitten. Ik vind op de trap zitten ook toch niet zo handig voor doorstroming. <laughs> Oké. Okay. Eh, eh, Paul, heb je nog iemand in je achterzak voor vanavond die je nog even moet pitchen bij Jelten bijvoorbeeld? Of... Uh... Een jonge auteur, maar dat, ja, dat dat doe ik altijd, maar dat doe ik niet op de radio. Ja, ja, ja. Kom op. We gaan even een naam, dacht ik, even opschrijven. En dan uh, houden we dat even een beetje in de gaten of dat ook uitkomt. Maar dat wil je niet. Nee, dat doen we niet. Nee, zolang het nog uh, hier in uh, een uh, embryonaal manuscriptstadium ja. is. ga ik dat niet op de radio uh, okay. zitten gillen, nee. Uh, goed. Jotte, weet jij wie dat is waar hij het over heeft of niet? Of, uh... Nee, hij bluft. Ah. Oh, hij bluft. <laughs> hij bluft zelfs. Nou, ik, uh, wat, ik wens jullie een mooi boekenbal met z'n tweeën. Dank je, wel. Dank je wel. En met al die andere mensen natuurlijk van van al, ja. ja. Dag hoor. Dag. Uh, slecht nieuws voor André Kuipers. Astronauten die lang in de ruimte blijven, die hebben kans op oog- en hersenafwijkingen. Blijft uit uh, nieuw Amerikaans onderzoek. In de ruimte wordt je bloed niet door de zwaartekracht naar beneden getrokken. Astronauten hebben daardoor de eerste vijf dagen vaak last van een opgezwollen gezicht en ook hoofdpijn. Maar de Amerikaanse wetenschappers concluderen nu dat de hersenen ook op lange termijn serieuze schade kunnen oplopen. Aan de telefoon is uh, Wubbel Okkels, die natuurlijk uh, zelf in de ruimte is geweest. Zeven dagen als ruimtevader. Dag meneer Okkels, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, hebt u daar iets van gemerkt, van dat effect uh, van die die gewichteloosheid op uw ogen en uw hoofd? Ja, uh, zeker dat, dat opgeblazen gezicht. Hè? Dus uh, na een paar dagen. en dan heb je ja, toch een puffy face, noemen ze dat in het Amerikaans. Omdat uh, de, ja, de verdeling van uh, lichaamsvloeistoffen. die is in het begin uh, een beetje in de war. Kijk op. Mm. Pardon? Mm -hmm. Nee, ik hoor iemand uh, praten. maar uh, ik, ik dacht van. Uh, bent u er nog? Ja hoor. Oh ja, oké. Okay. Uh, maak uw verhaal af, meneer Okkels. Want. Nou ja, de, de, de, dus uh, op de aarde wordt natuurlijk altijd alles naar beneden getrokken over het algemeen, overdag. En daar is het lichaam aan gewend. Ja. En als dan dat naar beneden trekken van die vloeistof niet gebeurt, ja, dan krijg je dus te veel vloeistof wat naar je hoofd gaat. En dan duurt het een poos. Bij mij ging het trouwens wel redelijk snel. Dan ga je dus heel veel vloeistof uh, afscheiden. Hè. Dan ga je dus heel veel naar de wc. Uh, Zomaar zo, zo, zo een liter gaat de eerste dag weg. En dan uiteindelijk krijg je dus een hoofd dat weer normaal is, maar dan heb je wel veel minder vloeistof in je benen, ja. dus het kan geen kwaad. Je wordt een beetje verkouden, je krijgt je neus, je slijmvliezen die zwellen op, dat voel je. En wij hadden tijdens onze vlucht ook dat wij de oogdruk meten. Dus direct in het begin al hebben we onze oogdruk gemeten, die gaat behoorlijk omhoog in het begin. Ook weer van dezelfde reden. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat zettelt zich dan ja. zelf. Uh, maar ja, we zijn natuurlijk maar een week in de ruimte. Ik dan zegt zeggen, u zat dus daar ja. zeven dagen, André Kuipers, zes maanden maar liefst. Ja, uh, ja. Moet hij zich zorgen maken? Ja, nou, ik denk van niet. Want ik heb nog nooit gehoord dat, uh, dat de astronauten die lang in de ruimte zijn geweest... daar echt last van hebben gehad. Ik bedoel, ik ken uh, valje. Uh, Valerie Poljakov, uh, dat heeft dus de recordhouder. 437 uh, dagen, uh, he, geloof ik. Ja, waanzinnig. En ik uh, dacht 428, maar doet het niet toe. Dus heel veel oh, in ieder geval. Okay. Nou ja. Um, maar uh, ja, gewoon een normaal mens. U, u uh, hebt nooit gemerkt dat hij slecht zag ineens? Of, uh... Nee, nee. Uh, ik lees wel dat, uh, dat we binnen de NASA toch wel hebben gezien dat er een aantal gezichtskwaliteitsveranderingen zijn, uh, zijn geweest. Met astronauten die lang in de ruimte zijn geweest. Maar ja, niet, niet dat, het, uh, dat het nou schrikbarend is. Het is niet zo dat je daarna gewoon ineens afgekeurd wordt of zo. Ja. Kan je er nog iets aan, aan doen zelf als astronaut om, om de schade van gewichtloosheid te beperken? Op zich wel. Nou ja, de schade... Kijk, kijk als je met een, met een vlucht naar Mars zou gaan... Uh, dan zou het toch veel handiger zijn dat je een kunstmatige zwaartekracht aanbrengt. Hè, dus door een, een wiel rond te draaien. En dan, dan, kan je dus, dan word je eigenlijk waar naar buiten geslingerd, maar als je dan uh, op de wand staat, op de buitenwand, dan, dan voel je dus een soort uh, ja, zwaartekracht. Yeah. En dan kan je er in ieder geval voor zorgen dat, dat het lichaam niet zo ontregeld raakt. Want dat is natuurlijk zo, kijk, uh, een lichaam is, is, is ontstaan hier op de aarde, hoort bij de zwaartekracht van de aarde. En als je die zwaartekracht dan weghaalt, uh, ja, dan, dan ontregelt het, het lichaam gewoon. Dus dat zou je dan uh, gewoon uh, moeten nabootsen, eigenlijk die, die zwaartekracht, ja, in zo'n situatie. Ja, ja. Ja, ja. Oké, okay, nou, we, we weten iets meer en we, we hoeven ons geen zorgen... Dat, ik vroeg me nog wel even af, die Kuipers die zitten daar al heel lang... en we, ja, we horen de laatste dagen uh, weken niet eens zo heel veel... We, we vergeten hem toch niet, hè? hij komt toch wel weer terug ook? Ja, is zelf ook maar niet vergeten. <lacht> nee, dat <lacht> zou wel eens Nee, <lacht> nee oké. Okay. Goed. Ja. Nou, in ieder geval hoeven ons hier geen zorgen te maken over, over zijn uh, ogen uh, en, en zijn hersenen. Dat, dat zegt u eigenlijk. Hartelijk dank daarvoor. Ja. We bij Okkels. Geen probleem. Um, deze week volgen we in de werkweek de schrijver die het Boekenweek heeft geschreven. Alles te maken natuurlijk met de Boekenweek, Tom Lanois. We kijken even wat hij op dit moment aan het doen is. Ik uh, ben op dit moment echt letterlijk aan het instappen op de grote markt van Sint-Niklaas, mijn geboortestad. Waar wij een grote persconferentie gehad hebben in de boekenwinkel die, waar mijn vader zijn boek haalde. Waar we de literaire lente, zo heet het, hierin uh, gestart hebben met alle journaal Die hebben we gescoord en nu... Uh, Stap ik stap in de wagen en ik word naar Amsterdam toe gereden. Waar ik in mijn hotel mee zal in mijn huis, In de hoop dat ik ook uh, het Nederlandse journaal mag halen. Lekker spannend allemaal. Nou, of Tom Lana het journaal hier haalt uh, met zijn optreden op dat boekenbal. Dat hoort u morgen dan in de Werkweek. Zometeen, stand.nl. De stelling. Het is terecht dat de advocaten van Robert M. de rechtbank hebben gevraagd. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij het paleis van de Koning in Brussel is een automobilist ingereden op een aantal motoragenten. Die hadden net de ambassadeur van Qatar naar het paleis begeleid. Er zijn zeven mensen gewond van wie vijfers slecht aan toe zijn. De automobilist is opgepakt op verdenking van poging tot moord. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij zelf moord wilde plegen. In Groot-Brittannië zijn zes mensen aangehouden... in verband met het afluisterschandaal rond de krant News of the World. Onder de arrestanten is oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks, meldt de BBC. Zij werd vorig jaar juli ook al aangehouden en toen op borgtocht vrijgelaten. De binnenvaart gaat volgens de ING een zwaar jaar tegemoet. Er zijn te veel schepen in de vaart, zegt de bank... die onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van de binnenvaart. Vorig jaar zagen we een langzaam herstel... maar door de crisis loopt dat herstel forse vertraging op. Al dus de bank. Milieuorganisatie Greenpeace voert actie voor de kust van Mauritanië... tegen overbevissing door Europese schepen. De organisatie heeft op vier supertrollers het woord plunder... en een visgaat geschilderd. Volgens Greenpeace zijn de supertrollers enorme drijvende visfabrieken... die alles weghalen voor de lokale vissers. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nou, WB Verkeersinformatie Files op de A4. Daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 4 kilometer... En op ta 15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen bij knooppunt Gorkum 5 kilometer. En richting Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer. In beide gevallen staat er een auto stil op de rechter rijstrook. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl, Jurgen van den Berg... Morgen horen we het. Wordt de rechtbank in de zaak Robert M. behandeld... die de zaken tegen Robert M. behandelt, uh, gevraagd? Of kunnen ze gewoon verder gaan met die Amsterdamse zedenzaak? De advocaten van M. die hebben gevraagd... omdat ze het gevoel hebben dat de rechters uh, hem sowieso tot levenslang gaan veroordelen... Zijn gevoel komt voort uit het spreekrecht dat de ouders van de slachtoffers krijgen. Is de rechtbank werkelijk partijdig in deze zaak of is het onmogelijk om Robert M., net als iedere andere verdachte, een normaal proces te geven? Ik praat erover met advocaat Oscar Hammerstein. Goedemiddag, meneer Hammerstein. Goedemiddag. We beginnen in dit programma altijd met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid doorpraten, natuurlijk, aan de hand van die stelling. Dit zijn de keuzes. Als advocaat van Robert M. zou ik ook wraken. Nee. Robert M. is een slecht verliezer. Nee. Robert M. moet nooit meer vrijkomen. Nee. Dat is driemaal nee. U zegt het heel keurig. Uh, dan gaan we zometeen uh, de stelling behandelen natuurlijk. En ik zeg ook tegen onze luisteraars dat we benieuwd zijn naar uw mening daarover. Het is terecht dat de advocaten van Robert M. de rechtbank hebben gevraagd. Uh, als u het eens bent of oneens, sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar onze website gaan www.stand.nl. Daar is een mogelijkheid om u eens of oneens achter te laten. En als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. En meneer Hammerstein, die stelling. Het is terecht dat de advocaten van Robert M. de rechtbank hebben gevraagd. Bent u het daarmee eens of oneens? Nou, ik heb gezegd dat ik het zelf niet zou doen. Maar ik zou het. Het, het, het, het, het feit dat uh, de rechtbank het spreekrecht heeft uitgebreid. Uh, vanzelfsprekend wel gebruiken als er een hoger beroep wordt ingesteld. Ja. Maar dan moet even, wat, voordat dat iets te juridisch wordt, u zegt als ik, het zelf, als ik zelf advocaat was in deze zaak, had ik niet gevraagd. Want dat zei u net bij die keuzes. Ja. Maar nu deze twee advocaten van Robert Emmer het hebben gedaan, zegt u dan, dat kan ik wel volgen ook? Ja, dat kan ik, dat kan ik zeker, dat kan ik goed volgen. Ja. Ja. Dus ja. Dan, dan is het eigenlijk eens. Nee, dat is niet altijd eens, want je, je kunt het ook tegen iemand zeggen... ik begrijp dat u deze beslissing heeft genomen, al, alhoewel ik het zelf niet zou doen. begrijp ja. begrijpt ook wel eens dat iemand met iemand anders trouwt... zonder dat u dat zelf ook onmiddellijk zou willen. Zeker met die ene persoon. Ja. Uh, nog even over dat spreekrecht. Want dat is natuurlijk de kern van die hele zaak. Uh, de rechtbank heeft spreekrecht toegewezen aan de ouders van de slachtoffers. Omdat die kinderen natuurlijk veel te, te klein zijn om dat spreekrecht zelf te kunnen invullen. Ja. Um, de Hoge Raad heeft daar een uitspraak over gedaan. En met die uitspraak in de hand zeggen de advocaten nu. Ja, dat is niet aan de rechtbank, dat is aan de wetgever om, om dat te bepalen of dat mag. Ja, zo is het ook. In de wet staat heel plechtig dat de rechtspraak. de behandeling van een strafzaak plaats heeft. En dan zegt de wet heel plechtig plechtig op een wijze als bij de wet voorzien. Dat betekent dat de spelregels in de wet zijn vastgelegd. En de wet heeft aan het slachtoffer een spreekrecht toegekend. Dat betekent dat de slachtoffers en deze, de kinderen, gehoord zouden kunnen worden. Maar de wetgever heeft er niet in voorzien wat er zou gebeuren als slachtoffer een kind is. En daar hebben de rechters gezegd... nou ja, de wettelijk vertegenwoordigers moeten dan maar worden gehoord... En, uh, maar dat is, dat is strikt genomen een uitbreiding op de wet. Dus de spelregels die worden opgerekt. En uh, daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, onlangs nog. In een andere uh, zaak? In een, in een andere zaak. Dat ja. is niet wenselijk, dat mag u niet doen. Uh, daar moet de wetgever voor zorgen. En, uh, ja, uh, en nu zie je dus dat de rechtbank iets doet waarvan iedereen zegt ik begrijp het. Want die kinderen kunnen niet worden gehoord. En dan ja. is het logisch dat je hun ouders hoort. En dat slaat nu als een boemerang terug. De goede bedoelingen die zijn voor iedereen duidelijk. En er zit ook een logica achter. Maar de rechtbank is buiten de regels van de wet gegaan. Ja. En de advocaten voegen daar nog een klein uh, ander detail bij. Of ja, voor hun niet klein, maar uh, als je het zo bekijkt. De rechtbankvoorzitter is onlangs bij een perslunch geweest. En daar heeft hij gezegd, de kinderen mogen in geen geval die treurnis hun hele leven achter zich aan hebben. En van zeggen de advocaten nu, ja, dat is in feite al uh, een veroordeling van Robert M. Terwijl de zaak nog moet worden gedaan. Ja, het is altijd. Men, wij hebben altijd geleerd dat een rechter in een zaak alleen maar spreekt via het vonnis. Dus op het eind van de zaak dan lees je een vonnis en dan zie je hoe de rechter erover denkt. En het is voor een rechter altijd heel gevaarlijk om vooruitlopend op dat vonnis... uitspraken in het openbaar te doen. En zeker in een zaak waar eh, allerlei eh, dingen zo emotioneel liggen. Vooral bij het slachtoffer, vooral bij de ouders... Uh, uh, speelt een enorme emotie. Dus had hij het uh, beter niet naar die perslunch kunnen gaan... en dat al helemaal niet daar zeggen? Nou, het is altijd kiezen tussen twee kwaden. Want we willen allemaal een openbaarheid van rechtspraak. We willen allemaal dat het voor het publiek duidelijk wordt wat er gebeurt. Maar hier geef je al... Uh, dit is een duidelijk voorbeeld hoe gevaarlijk het is om... een. Uh, uh, een ook maar enige uitlating te doen. Ik denk dat de meeste mensen... Uh, wat de voorzitter van de rechtbank heeft gezegd... zullen onderschrijven. Uh, ik kan me niet voorstellen dat iemand er anders over denkt, maar omdat hij rechter is in die zaak en we vlak voor de behandeling zitten, uh, uh, moeten de advocaten van de verdachte uh, daarop reageren. En uh, dit is dan hun reactie. Ja. Toch, uh, ik, ik las vanmorgen de column van Bert Wagendorf in de Volkshand en die schreef ook uh, dat het door de aard van deze zaak en de, de bekentenis ook van die Robert M. Uh, bijna onmogelijk is dat een rechter helemaal onpartijdig is. Het, het, het, de rechter is onpartijdig. Eh, dat wil zeggen dat de rechter in, eh, tijdens het strafproces... geen blijk geeft van overtuiging van schuld. Dat doet hij pas op het eind in het vonnis, als hij dat nodig vindt. Hè. Dan verklaart hij het feit bewezen en wordt de verdachte veroordeeld. Niet eerder dan dat. En sterker nog... Um, hij geeft geen blijk van overtuiging van zijn schuld... maar ook mag er niet de schijn van, zijn, schijn van geven dat hij uh, de verdachte schuldig oordeelt. Um, nou... Wat zich in zijn hart afspeelt... Ja. Uh, uh, dat, moet je, dat moet je raden. Dat mag je niet van die rechter horen. Nee. Maakt het eigenlijk wat uit? Uh, die, uh, uh, want kijk, de, de, de, de, uh, de verdediging, in dit valt, maakt daar een enorm punt van. Want die zeggen: ja, als we die, die verklaringen van die ouders krijgen. dat, uh, nou, dat maakt alleen maar dat, dat die rechter nog meer geraakt wordt, misschien. en uh, dat, uh, nou ja, dat de straf alleen nog maar hoger wordt. Uh, terwijl ik denk: van, ja, er zijn beelden van die ze ook, geloof ik, laten zien. er zijn beschrijvingen. Dus voegt dat eigenlijk wat toe dat die ouders uh, daar het woord voeren? Dat ja. denk ik wel. En, Kijk, de, de taak van een advocaat in een zaak als deze is heel moeilijk. Uh, iedereen heeft zijn mening over deze zaak. Iedereen vindt dat die jongen een zo'n groot mogelijke, hoog mogelijke veroordeling moet krijgen. Uh, uh, levenslang vinden mensen nog niet, nog niet voldoende. En toch moet er iemand zijn die in een zaak alles naar voren brengt wat in het eventueel in het belang van de verdachte kan zijn. En dat is een moeilijke taak van een advocaat. En uh, dan moet je dikwijls tegen de publieke opinie in. Roeien en dikwijls een standpunt verdedigen... waarvan je weet dat je dat niet in dank wordt afgenomen. Mm. En alle respect dus voor de advocaat in deze... die ondanks dat hij weet um, wat voor verwijt hem wordt gemaakt als advocaat... dat hij dit middel kiest... Uh, toch zegt, ik denk dat het het belang van de verdachte is, dus ik doe het. En uh, Zo hoort het ook. Nou, er wordt inderdaad ook veel op gereageerd. Die stelling staat op onze site al de hele ochtend. Hier zegt iemand via Twitter, ik heb er weinig begrip voor wat advocaten van M doen. Uh, ik begrijp nu pas wat men bedoelt met de term advocaat van de duivel. Ja. Nou, dat heeft hij dan niet begrepen. En uh, uh, daarom onderstreep ik ook hoe moeilijk ik... Uh, Anker is een voortreffelijke advocaat. Dat kun je rustig... Uh, dat is, dat is van, uh, zijn reputatie is uh, van, van algemene bekendheid. En uh, uh, als iemand Als anker, collega anker, een dergelijk besluit neemt, dan is dat ook niet, uh, laten we zeggen, een bij voorbaat kansloze actie. Dan heeft hij er ook een goede reden voor en begrijpt dan ook de positie uh, uh, van de advocaat in zo'n zaak, dat hij uitsluitend het belang van de verdachte mag verdedigen. Ja. Maar toch is dat, maar goed, dat, dat zult u ook vaak moeten uitleggen uh, waar u ook komt. Uh, wat, wat mensen niet begrijpen is: hè, van, hoe kan je nou in vredesnaam zo'n slecht mens verdedigen? Maar tegelijkertijd, Tegelijkertijd is dat natuurlijk de, ja, de veiligheid voor ons allemaal. Dat is de veiligheid voor ons allemaal. En dat is, uh, uh, na de oorlog is dat een, een enorme kwestie geweest. Toen alle oorlogsmisdadigers terecht moesten staan... Moet, hebben ze gezorgd dat de grootste misdadigers de beste advocaten kregen. En zo hoort het. Want dan kun je zeggen, hij heeft in ieder geval een eerlijk proces gehad... wat de uitkomst van dat proces ook is. En dat is, als je het hebt over een rechtsstaat, dan is dat de kern... Ja, um, da en dat is ook zo. En dat vergeten mensen natuurlijk wel eens als er zulke vreselijke dingen aan de hand zijn... als, als in deze Amsterdamse zedenzaak. Ja, en dat is op zich ook begrijpelijk, want dat zijn die emoties. Mensen zeggen eigenlijk, die man moet eerst en beste boom moet je hem in ophangen. Dat is wat veel mensen denken, ja. En, ja, of, of en, en dat, en dat, dat is. is nou juist wat je met een strafproces wil voorkomen. En wat je met name wil voorkomen de van tevoren, die regels die in dat proces gelden... die vast te leggen en die ook te handhaven. Ja. Um, nog even, he, van, want morgenochtend om 9 uur dan, dan weten we het. Dan komt er een uitspraak van die wrakingskamer. Um, laten we even de, de opties bij langslopen. Stel, de advocaten krijgen gelijk. Wat, wat gaat er dan gebeuren? Als de advocaten gelijk krijgen, nou, er, zijn, er zijn meer opties. De, de, de rechtbank kan erin berusten. Die kan zeggen, nou, u heeft gelijk, dus ik, uh, we trekken ons terug. Dan krijg je een hele nieuwe rechtbank. Dat Iedereen weet hoe dat gaat, want dus in de zaak wilde ze onlangs nog. En, en dat betekent natuurlijk dus dat de zaak behoorlijk wordt opgeschort. Want moet oh, ja, Dat is een vertraging van een, minimaal een half jaar, ja, waarschijnlijk nog langer. Want die moet zich allemaal weer eens inlezen enzovoorts. Ja. Kortom, dat kost heel veel tijd. Het meest waarschijnlijk is dat het wrakingverzoek wordt afgewezen. Maar dat staat niet bij voorbaat vast... En dan uh, wordt de zaak gewoon hervat. Uh, uh, alsof er niks aan de hand is geweest. En het zijn, het zijn drie voortreffelijke rechters die op die zaak zitten... met een grote ervaring. En dan weet je dus ook zeker dat dit verder in het proces niet meespeelt. Want uh, deze rechters die weten wat de taak van een advocaat is. En die begrijpen dat ook. Dat dit middel is gekozen, denk ik. Tenminste, mm -hmm. dat mag ik hopen. En dan gaat de zaak gewoon verder. En dan heb je kans dat dit punt nog wel... in een eventueel hoger beroep een rol gaat spelen... Ja. Uh, Wim Anker heeft gezegd hè, uh, uh, met dit wrakingsverzoek dat hij de rechtbank niet vertrouwt. Uh, als dit verzoek nou toch wordt afgewezen, moet hij dan eigenlijk niet opstappen? Kan hij dan nog wel met deze rechtbank werken? Ja, dat kan. Dat is, uh, dat, is het, dat is het voordeel dat je werkt met een professionele rechtbank. Want uh, uh, dit, er wordt wel op het, uh, uh, op het scherp gevochten. Uh, maar het is niet zo dat een rechtbank dan zegt... Van, nou ik zou, je, ik zou je op het eind van de zaak hebben, uh, Wim Anker... Uh, omdat je mij hebt beledigd met een wraakingsverzoek... Uh, maak de straf extra streng. Nee, zo werkt het hier niet met de rechters die wij in Nederland hebben... en dat geldt uh, zeer zeker voor de drie rechters die hier zitten... kun je ervan op aan dat het uh, proces, als het wordt voortgezet... wordt voortgezet ja. alsof er niets is gebeurd. We hebben, u noemde al even de zaak Wilders, waar we het nu ook mee, mee hebben gemaakt. Dat uh, Moskovits dat wrakingsverzoek uit de kast haalde. Uh, dat werd daar ook gehonoreerd. Uh, ik geloof dat sindsdien uh, het een en al vrakingsverzoeken regent hè, bij regenbanken. Ja, daar heeft uh, uh, mijn collega Moskovits Furoren meegemaakt. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat, dat zie je dan. Uh, dat het dan uh, een vrakingsverzoek wordt. wordt uh, ik ben dertig jaar advocaat. Ik heb geloof ik twee keer een vrakingsverzoek ingediend. Hoeveel keer uh, gehonoreerd? Eén keer. In Rotterdam, een rechtbank in Rotterdam is het, is het gehonoreerd. Heeft de rechter zichzelf teruggetrokken. Uh, uh, andere keer wordt het, wordt het afgewezen. Ik heb het ook al meegemaakt dat andere advocaten doen. Het, is, het, het, het, het komt zelden voor, heel zelden. Maar sinds de zaak Wilders is het, is het een soort wildgroei geworden. En dat is ook niet goed natuurlijk, want je moet het als uiterste middel inzetten. Uh, nee, dat is niet goed, want het, is, uh, het, het, het vertrouwen in de rechter... is de afgelopen jaren al voldoende ondermijnd door allerlei andere kwesties. En als je dan uh, in zo'n belangrijk proces als dit... Weer een aanvang ziet met een strafproces, met een, met een wrakingsverzoek, dan zeg je: Mijn hemel, waar moeten we in het land met de rechtspraak naartoe? Ja, um, meneer Hammerstein, u blijft meeluisteren, want we gaan even naar onze bellers nu. En dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Um, als gezegd, de stelling staat al de hele ochtend op onze site. Daar is nu meer dan 1400 keer op gestemd. Het is terecht dat de advocaten van Robert M. de rechtbank hebben gevraagd. 25% eens. U raadt het al. 75% is het oneens. Stand.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag met Urwien. Hallo. Ja, ik ben het eens met de stelling. En waarom? Uh, ik vind dat de rechters niet uh, zelfstandige regels mogen veranderen. De regel is dat... Uh, de slachtoffers het woord mogen voeren. Er staat niets over de ouders. En als daarin niet is voorzien, dan kan de rechter dat niet beslissen. Ja, lichtland... Als het op die manier gaat, dan uh, wordt het een uh, vrijgevochten boel in de rechtszaal. Ja, er ligt wel een wetsvoorstel, dus het komt er uiteindelijk wel aan dat dit mag. Maar uh, voorlopig is het nog niet zo. Dus uh, goed. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Loes Peters uit Leiden. Dag Loes. Ik ben het uh, oneens met de stelling en uh, ik vind het van een, een, een, een groot lesgetuige dat die, dat die door en door verdorven man kinderen van 0 tot 3 jaar nog niets kunnen zeggen, uh, dit gaat wraken. Om, om, omdat de ouders het woord niet mogen voeren. Ik vind, ik vind het een, een groot schandaal. Ja. U, u, bent, u vindt dat er voor hem. Want ik bedoel, kijk, in principe is iedere uh, verdachte is nog steeds een verdachte. En iedereen heeft uh, zo zijn rechten, wat hij ook gedaan heeft. En u vindt dat er in dit geval van afgeweken mag worden? Ja, op zeker. Want uh, de verdachte is in principe schuldig. Uh, dat heeft hij zelf bewezen dankzij de, de vele. Uh, ...opnames die er gemaakt zijn. Dus uh, volgens mij is het gewoon geen verdachte meer, maar een dader. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Gerda van Roekel. Ik kom uit Harderwijk. Dag. Ik vind het gewoon traineren. Ik vind dat, dat advocaten en rechters zeker hun werk goed moeten doen. Maar dit is zo'n walgelijk. Zieke man heeft absoluut geen recht van spreken. Voor altijd vastzetten die vent. En zijn verblijf zelf laten verdienen. Ik heb geen goed woord voor dit alles over. En ik ben het ook absoluut oneens. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Je hebt de Ruiter. Dag meneer de Ruiter. Ja, juridisch-technisch kun je zeggen, ik ben het ermee eens, maar gevoelsmatig natuurlijk niet. Maar je hebt ook uh, anticiperende wetgeving. Uh, als wetgeving op punt uh, wat, wat er uh, uh, staat om te worden ingevoerd. Dat is bij de abortuswetgeving dus ook gebeurd. Ik weet niet of die anticiperende wetgeving in soort strafzaak die zich niet voldoet ook aanwezig is. Maar dat zou, dat zou kunnen. Dus juridisch-technisch uh, kun je zeggen, ja, wat nog geen wetgeving is, dat kun je ook niet gebruiken. Ja. Maar anticiperend op uh, wat gaat... Komen, zou je misschien wel uh, ja. iets kunnen doen. Dat zullen we zo nog eens even voorleggen aan meneer Hammerstein, inderdaad. Want, uh, de, ja, bijvoorbeeld bij de abortuswetgeving is destijds ook geanticipeerd... op, op uh, abortuswetgeving wat eraan staat te komen. Ja. En inderdaad ligt er volgens mij nu ook een wetsvoorstel... dat uh, dat voorziet in, uh, in ja. dit hele fenomeen. Ja. We gaan het straks aan de advocaat voorleggen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Hendrik Goossense. Uh, tegen de stelling... Ik, uh, ik denk niet dat in uh, deze situatie, zoals hij vooral betoogd is... Het juist is om de zaak te traineren waar daar komt het op neer. De term verdachte is inmiddels in algemeen brede zin ook door zijn eigen bekentenis ingeruild voor schuldige... En dan is het een juridische haarkloverij om dit proces een half jaar naar voren te schuiven. Ja. Maar en... moeten we toch niet tot alles tot, tot in de puntjes gewoon afwerken zoals het eigenlijk hoort? Namelijk dat een rechter een uitspraak doet en zegt van nou, u bent nu veroordeeld. En dit is de straf die erbij hoort. En dat is nu nog steeds niet gebeurd. En dus, en dus is het een rechtszaak waar je je aan de, aan de regels moet houden, toch? Gezien uh, vanuit het oogpunt point of view van uh, advocaten, voor wie alle waardering, zeker anker... Uit mijn provincie, Friesland. Maar uh, het, het, het, het recht moet zijn loop hebben. Maar ook het algemene gevoel in de maatschappij. dat laten we nu niet de zaak op deze wijze gaan verzieken. Ja. Bij Wilders was het een andere zaak. Dat was een politieke uh, rechtszetting. Ja. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag. Hallo, met wie? Met Willems uit Eindhoven spreekt u. Goeiemiddag. Nou, um... Het is, is zo, uh, de, de recht moet zijn loop hebben. En uh, de, de, ik kan me voorstellen dat de ouders willen spreken. Natuurlijk hebben we het hier over een, een verschrikkelijke zaak, afschuwelijk. Maar, bedoel, je, je mag je nooit laten leiden door emoties natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat de rechter als die emotionele ouders aan het woord komen... dat ze daardoor uh, geraakt worden en misschien daardoor de straf hoger uitvalt. Dus vanuit de advocaten ook, en de verdachten gezien zegt u van... het is eigenlijk wel logisch wat zij, wat zij doen. Nou, ik ben het helemaal met Anker eens. Het, het, het moet gaan zoals het hoort te gaan. En, de, en dat moet niet gevoed worden door emoties of door mm -hmm. uh, publieke opinie. Want ik, ik bedoel, dan denk ik dat die man morgen afgemaakt moet worden als we, als we die volgen. Ja. Dank u ja, wel. Stampenel, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben met de heer Van Rest. Uh, ik ben het eens met de heer Anker, met de heer Anker, aan twee redenen. Er zijn namelijk twee slachtoffers. De ouders zijn geen slachtoffer in kwestie van de aanranding. Die hebben hun niet ondergaan. Kan het kind het vertellen, dan wordt dat kind gehoord en daarna wordt een oordeel geveld. Maar de ouders zijn zeer grote slachtoffers, gevolgslachtoffers. Dus die kunnen bij aanbrengen, ik heb traumas, ik lig daar... Uh, uh, uh, uh, wakker, enzovoort. Mm -hmm. Dus... Daar kunnen ze hun spreekrecht voor krijgen. Maar ik denk niet voor de aanranding, want die hebben ze niet ondergaan. Dus nee. ze weten van niks hoe het gegaan is. Nee. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Johan van Dijk. Ik vind dat het wel een vierkant oneens met de stelling. Want die, onze rechtspraak is er toch ook voor bedoeld om de slachtoffers enig recht te doen. Ja. En als die mensen in hun verwerkingsproces uh, er baat bij hebben dat ze hun zegje mogen doen... dan denk ik dat er niemand mag zijn die dat tegenhoudt. En nu lijkt het erop alsof het belang van, het, van de vermeende dader belangrijker wordt geacht dan de ouders. Ja. En er zijn degelijk slachtoffers. Ja. Nou, dat is, dat is grappig, want daar wordt ook via de site werd daar een paar keer een vraag over steld. Gaan we straks ook nog even voorleggen aan Hammerstein. Inderdaad, wie, is, wie heeft er nou meer recht? Het verdacht, de verdachte in dit geval of, uh, of de slachtoffers. Stand.nl, goedemiddag. Ja, meneer. goedemiddag. Goedemiddag. Ah ja, mijn Herman, Goedemiddag. Ik ben het volledig oneens met de stelling. Ja, waarom? je ja, moet zo'n mensen zoals die kinderen verkrijgt, die moeten ze helemaal geen proces geven, zo afsluiten en opgelost laten. Ja, maar zo werken we toch niet in Nederland? Ja, maar met zulke met, met, met, met, met mensen wel. Ja? Ja, die hebben voor mij geen... dat is dus zonder een tijd wat, wat die rechtbank er aan besteden. Ah, Oké, okay, dank u wel. goeiemiddag. goedemiddag. Goedemiddag, met Postma. Dag meneer Postma. Ik ben het uh, eens met de stelling. Ik denk dat het goed is dat de heer en Anker dit op deze manier doen. Al was het alleen maar om uh, de verdachte de optimale kans te geven om zich te verdedigen. Als er dan vervolgens een forse uitspraak komt... dan kunnen ze er nooit meer op terugvallen van ja, maar hij heeft zijn kans niet gehad. Dus het is niet alleen voor uh, de verdediging heel goed... maar het is uiteindelijk straks voor de veroordeling ook heel goed. Dan kun je laten zien dat hij wel de optimale kans heeft gehad om zichzelf te verdedigen. En als er dan toch een hele zware veroordeling uitvolgt dan is dat alleen maar veel beter ingebed... Ja, dan als je die kans ingeeft. Ja, want dan kun je zeggen van... we hebben aan ons, alle, ons aan alle regels gehouden... Uh, het is allemaal precies gegaan zoals het hoort... Ja. en dit is de straf. Dit is de straf. Ja. En ik ga er natuurlijk vanuit... dat hij een vreselijk schrikkelijke straf krijgt. Maar uh, ik denk wel dat dit de vorm is uh, zoals het hoort. En dat zou ook... Uh, door alles op deze manier gedaan moet worden. Ja. Goed zo, dank u wel voor het bellen. Zeggen we tegen iedereen en we gaan terug naar Oscar Hammerstein, advocaat, heeft meegeluisterd. Um, ja, meneer Hammerstein, ja, je hoort bij de uiterste. Hè? En dan, ja. dan moet je concluderen dat het tragische van deze situatie is dat de rechtbank iets doet wat iedereen begrijpt. Hè? Hij zegt: het slachtoffer zelf kunt niet worden gehoord, dus we horen een wettelijk vertegenwoordiger. En uh, dat is een beslissing die voor een leek zeker heel redelijk lijkt, maar omdat je buiten de regels van de wet gaat, en we nu eenmaal uh, van tevoren hebben gezegd je moet je aan de spelregels houden zoals in de wet zijn vastgelegd, slaat dat uh, eigenlijk als een boemerang in ja. je gezicht terug. En wat, dat, is het, dat, is, dat is de tragedie van ja. als, je, als, je, als je goed wil doen... maar je niet aan de grenzen van de wet wil houden. Maar wat die laatste meneer zei... eigenlijk zei u zo straks dat met het voorbeeld van, van oorlogs, uh, uh, hoe heet het? oorlogsmisdadigers... Hè? Van, dan moet je juist een goede advocaat geven... Ja, dat je weet ja. dat het proces loopt goed... Juist. en dan kan je er ook een, een forse straf aan zo geven. Is het, zo is ja. het. Je moet zorgen dat de, de best mogelijke verdediging... Uh, in, in een zaak als deze... en dan kan niemand naar de hand zeggen dat de verdachte... Geen kans heeft gehad om zich te verdedigen. Ja. En dan. Uh, zo, zo hoort het inderdaad te gaan. U hoort ja. ook mensen zeggen: hè, het woord is een paar keer gevallen: uh, die advocaten proberen de zaak alleen maar te trainen. Dat meer bestaat bij mensen. Nou, dat, dat, dat snap ik niet. Want. Uh, je, je traineert natuurlijk helemaal niet. Uh, dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Die jongen zit vast. En die komt voorlopig niet los, wat er, wat er morgen ook de uitspraak van zal zeggen. Ja. En uh, dan die discussie, hè, van, want er zijn ook mensen die zeggen... ja, het is de heeft bekend, uh, er is genoeg bewijsmateriaal... dus wie heeft in dit geval nou meer recht, het slachtoffer of de verdachte? Het is voorgekomen dat mensen hebben bekend... en dat bleek dat ze het niet hadden gedaan... En de regel die we hebben gesteld is dat iedereen voor onschuldig moet worden gehouden... tot hij onherroepelijk veroordeeld is ten overstaan van een bevoegde rechter. En aan die regel moet je je heel strak vasthouden. Dus ja. zolang ze niet veroordeeld is en het vonnis niet onherroepelijk is... is het geen, eh, blijft het een verdachte. Ja. En dan nog even die vraag van die een meneer. Die had het over anticiperende wetgeving. Want er is inderdaad een wetsvoorstel wat uh, ja. Ja, ligt om uiteindelijk uh, ja, die wet uh, te repareren. Zeg maar. dat, dat inderdaad die ouders van slachtoffertjes het wel... Het kunnen voeren, dat is nu nog niet zo. Nee, maar het, maakt dat iets uit in dit geval? Nee, dat maakt niet uit. Uh, voor de uitleg van de wet wordt het, wel eens een keer, wordt het wel eens een keertje gebruikt. Maar de regels die zijn zoals op dit moment zijn. En als de regels veranderen, dan gelden de regels uh, uh, uh, ten tijde van uh, het misdrijf, tenzij ze ten gunste van de verdachte veranderen. Um, uh, dus er moet, dan er moet er al een nieuwe regel zijn. Ja. Maar je kunt niet zeggen, er komt een nieuwe regel aan. De wetgever, nee. er is, er is, men heeft niet nagedacht toen men deze regels maakte... want men had er eigenlijk in moeten voorzien... dat een slachtoffer ook wel minderjarig kon zijn. Ja. Dus, maar je kunt niet alles voorzien als je, nee. als je wetten maakt. Goed, nou in ieder geval komt dat er uiteindelijk dus wel aan. Dus in de toekomst zal, de, zal dat niet meer uh, zo'n uh, zo discussie opleveren. Nu nee. nog wel. Wat denkt u morgen vroeg, 9 uur, wat zal de uitspraak zijn? Ik denk dat het vragenverzoek wordt afgewezen. Goed, Dank u dat u meedeed aan Stand.nl. Oscar Hammerstein, advocaat. Um, is niet zoveel veranderd, zie ik... in de percentage op onze site. Wel het aantal stemmers. Uh, bijna 1600 intussen. 26% eens met de stelling. 74% oneens. Het is terecht dat de advocaten... van Robert M. de rechtbank hebben gevraagd. U kunt blijven reageren de hele middag op onze site. Nu naar Thijs voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, want wij hebben een enquête gehouden... onder PvdA raadsleden. Natuurlijk over wie de nieuwe fractievoorzitter moet worden. Maar ook over met welke partij in de oppositie de Partij van de Arbeid vooral moet samenwerken... wie de uh, uh, lijsttrekker moet worden bij de verkiezingen... en of de Partij van de Arbeid het kabinet moet blijven steunen als het gaat om Europa. En te gast is zometeen Diederik Samson, een van de vijf kandidaten. Verder Edith Tulp, journalisten en uh, kritisch over die Jozef Kony-campagne. Oké, okay. zometeen dus na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar...